En goedemorgen. Het is weer tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Welkom in deze gezellige uitzending op een prachtige, maar regenachtige en toch wel wat grijze dag. Uh, ik ga u in ieder geval vertellen wie het programma vandaag gemaakt hebben. De redactie is zoals altijd gedaan door Gert van Kuik. De muziek is verzorgd door Koordraaier. De techniek wordt uitgevoerd door Koordraaier en Isabelle Gorison, die weer terug is van weg geweest. En de presentatie, mijn enthousiaste stemgeluid, is van Roy Dongen. We hebben vandaag een leuke uitzending met heel veel verschillende onderwerpen. Uh, we gaan praten over subsidies van de provincie. En uh, dan moet je niet meteen denken dat u wat op uw bankrekening bijgeschreven krijgt. Maar het gaat over de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen. Daarna gaan we praten met Hilly van het Zandvoors Museum. Ja, want er komt weer een wintertentoonstelling aan. En corona of niet, uh, Hilly en haar medewerkers weten niet te stoppen. Uh, daarna gaan we door naar de donderdagavond-presentatie uh, uh, van de actie Beat Plastic Waste. Ook een heel spannend uh, onderwerp. En in de tweede uur praten we over allerlei andere verschillende onderwerpen... maar daar kom ik dan maar even, even bij u op terug. In ieder geval zien we dan nog Peter Tromp en Simon Keijzer... namens de Dutch Grand Prix. En als het goed is, krijgen we nu een stukje muziek... of volgende gast... Met de uitzending zijn we begonnen met Status Quo, met Rocking All Over the World. En daarna hebben we geluisterd naar Fleetwood Mac met Little Lies. Onze eerste gast konden we nog niet bereiken, dus we hebben meteen Hilly aan de telefoon. En die gaat alles vertellen over de wintertentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Goedemorgen, Hoi, Hilly. Goedemorgen, Roy. Hallo. Wat fijn dat we jou wat eerder konden hebben in de uitzending. Ja, geen probleem. Nou, en we zijn we heel benieuwd. We wat er is er wat te vertellen? We dus hebben om uh, drie uur een heel klein uh, openingetje gehouden... alleen met de deelnemers. Want een grote opening, dat mag sowieso niet. Normaal zijn onze openingen in het museum openbaar. He, we gaan niet uitnodigen. We zetten het op Facebook. En iedereen ja. is welkom. Maar dat hebben we nu niet gedaan. Omdat iedereen moet zitten. He, het is een doorstroomlocatie. En je zou spreken kunnen zeggen... we kunnen makkelijk zoveel mensen hebben. Maar dan moet je blijven lopen. Zo werkt dat niet bij openingen. Nee, dat gaat niet goed, nee. Nee, nou, we hebben ontzettend mooie verzamelingen uh, neergezet. En die zien er zo prachtig uit dat ik denk van... oh, het zal toch niet gebeuren dat we dicht moeten, hè, weer. Nou, dus uh, we moeten blijven. Wat zeg je? Gelukkig gaan we niet dicht, hè? Oh, ik ben daar nou zo blij mee. De, als je bijvoorbeeld die meneer... die heeft de, over de 300 kerstvallen neergezet boven... Die heeft twee weken dag in dag uitgewerkt, gesjouwd, uh, opgeruimd. En nu ziet het er zo prachtig uit. En ja, dan denk ik ook: die winterwonderland ijsbaan die gaat niet door. Maar we hebben in ieder geval de kerstallen. Dus dat mag gewoon nu. Ja, en dat betekent dat het hele museum is in uh, kerststijl is? Nee, nee, alleen boven. Oh, boven, ja. hè? Uh, boven, en we hebben dan beneden hebben we een hele mooie collage van Hans van Pelt en originele schilderijen. We hebben een, een, een schenking gehad van Cornelis van Meurs. Nou, als je dat ziet, dat is gewoon heel Zandvoort, hè? Strand, uh, gebouwen. Nou, het ziet er zo mooi uit. En dan hebben we een verzameling brokanten. Uh -huh. Ja, ik zou bijna zeggen, je moet komen kijken. Het is te veel om op te noemen. Ja, maar we moeten de luisteraars natuurlijk wel even verder prikkelen. We kunnen niet zeggen van, uh, kom er <laughs> gewoon maar kijken. Ja, nou, dan hebben we uh, schilderijtjes, strandschilderijen van, uh, van Noord. Uh, ik weet niet of je Steven Soeters kent van uh, de strandtent, uh, Paal 69. Ja. En die heeft een verzameling uh, uh, originele strandschilderijen. Nou, die passen er ook weer zo prachtig bij. We hebben Sanne Toenbreker. Die heeft een soort uh, 3D-schilderijen gemaakt met een met mix. Nou, echt prachtig. Als je er binnenkomt, denk je van... Zo, uh, vorige week was het nog Jan Lammers. Ja. En nu is het totaal weer wat anders. Maar het is ook een heel erg gevarieerd uh, aanbod, deze tentoonstelling uh, de, ja. de eigenlijk. Ja, absoluut. Van kerst naar pokant. Nou, dat ligt wel soms een beetje bij elkaar. Maar dan weer strandgezichten, noord... En dan hebben we in het pop-up museum hebben we twee zalen opnieuw ingericht. Uh, dus de voorkant. En dat is dan op basis, dus eigenlijk geïnspireerd door de schenking van Architect Wagenaar. Zijn familie die had heel veel bomschuiten. En daar hebben we een hele mooie compositie van gemaakt. En uh, architect Wagenaar was altijd bezig met cultuurhistorisch erfgoed. Daar lag zijn passie. Hij heeft ook voor Katwijk gewerkt. Hij was de oprichter van het genootschap Oud-Zandvoort. Ah, ja. Dus wij uh, laten daar ook een hele mooie verzameling zien. Dus ja, er is echt wel wat te zien. Als je de twee musea neemt, dan ben je wel eventjes uh, kwijt. En uh, ja, ik zou zeggen, vol bewondering. En is het uh, twee voor de prijs van één? Ja. Ontbezienig, hè? Ja, we we he? hebben we normaal uh, drie euro voor... Uh, het pop-up museum, museumjaarkaart uh, gratis, dat, dat geldt altijd. No. Uh, en voor de twee musea 6,50. Nou, dat is toch niet, dat is prima te doen. Dat lijkt mij ook, ja. ja. En dan vergeet ik nog te vertellen, uh, we hebben kindergrammofoons van Jelle Atma in het Zandvoortsmuseum. En er zit er eentje bij, dat is uh, een Barbie uh, kindergrammofoontje. Nou, je weet niet wat je ziet. Hij had ook gisteren een verhaal, want ik heb iets een verhaaltje laten vertellen tijdens de opening. Um, er staat één pop. Um, die is door Edison op de markt gebracht rond 1890 zo'n beetje, en daar zat een speelmechanisme in. En um, die zijn uit de handel genomen, want die deden het niet helemaal. Dus die zijn toen massaal vernietigd. En hij heeft daar één van weten te bemachtigen, dus. Ja, hij zegt: vertel mij maar op de wereld waar je nog zo'n pop kan vinden. Ja, dat soort bijzondere dingen staan daar. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. En ik hoop dat de luisteraars ook heel erg benieuwd zijn. Tot uh, van wanneer tot wanneer is het de tentoonstelling? Uh, uh, ik ben ook een beetje verkouden. Ja. Geen corona hoor. Ik hoor het. Ik hoor het. Um, we zijn open van um, woensdag tot en met zondag vanaf 1 december en. Um, het duurt tot drie koningen zo'n beetje. Dus 9 januari gaan we hiermee stoppen. Dan hebben we natuurlijk ook de kerstballen wel gehad. En dan gaan we weer met wat anders beginnen. Oké. Okay. En de openingstijden voor de mensen die het nog niet helemaal weten? Van 11 tot 5. Van 11 tot 5. Dus woensdag tot en met zondag van 11 tot 5. Yes. Nou, dat gaat dan maar helemaal goed komen. Ik kom in ieder geval zeker kijken. Dan kan ik een volgende uitzending er misschien iets over vertellen. Ja, heel fijn. En uh, nou, ik wens jullie heel veel succes uh, met, het, uh, met het project, met, uh, met de tentoonstellingen. En ik hoop dat er ook Dankjewel. toch heel veel mensen komen kijken. En de luisteraars, het Stanford Museum is dus gewoon open. Het is een doorstroomlocatie, Jeez. mondkapje op, ja. beetje afstand houden. Ja. En u kunt gewoon ja. uh, komen kijken. Prima. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Fijn weekend. Fijn weekend, Hilly. Dag. Don't you ever stop long enough to start Take your car out of that gear Don't you ever stop long enough to start Get your car out of that gear To go again Cold water in the face Brings you back to this awful place Knuckle merchants and your bankers too Let's get up and learn those rules With a man and the crazy chief Once says sun and once says sleep AM, the FM, the PM too Turning out that boogaloo You up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me 100, get me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian in the insects. English pounds and Eskimo pants. Whoa. Baby, do sophistication seen the ads, cause it's nice. Better work harder, I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. The go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jut. Yeah, wait, bye bye. Wave a bubba-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rang. Take one hour. I'll do fine. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement Now the news is left to attention Luna land the other day convention Italian monster shoots a lobster Two food restaurant gets out of hand Car in the fridge, a fridge in the car like Cowboys do. TV land The 7-Eleven, Pops was kicked, But he had six In and him And he what have we got? Yeah What have we got? Yeah What have we got? Mike Livingston. What have we got? Luke King and Mahatma Gandhi Went to the park to check on the game But They was murdered by the other team he Went on to win You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Millhouse so both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Intendant, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Woo! En we hebben geluisterd naar The Clash met de Magnificent Seven. Een prachtig nummer. En we zijn hier met de Magnificent Three bezig om uh, wat gasten te bereiken... waarvan we het goede telefoonnummer niet konden vinden. Uh, inmiddels hebben we aan de telefoon Hans Rijmers. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Fijn je weer in de uitzending te hebben. Ja. Maar ja, ik geloof op, dat het een minder op, prettige op, aanleiding is. Ja, nee. nee dit, dit, dit, op deze aanleiding wil ik eigenlijk helemaal niet aan de telefoon komen. We staan in de studio. Oh, ho, nee. vandaar dat je er niet bent, nee hoor. Nee, ja. Maar, vertel, um, nee. het concert nee. um, wordt uitgesteld? Nou, het, is, het, het gaat natuurlijk de twaalfde uh, niet door. Ja. Uh, uh, dat gaat niet lukken. We zitten met de anderhalve meter uh, maatregel. Ja, uh, uh, volle bak 140, uh, nou bijna 140 uh, bezoekers. Ja, dat, dat, dat gaat er niet worden. Nee. Voorheen konden we wel bijvoorbeeld twee keer 50 doen. Uh, uh, maar toen wist je het van tevoren hè? Ja. Dat, dat, dan weet je dat vier weken van tevoren en dan kun je wat regels wat <coughs> ja dat gaat nu niet lukken nou ja wat we willen doen maar ik weet niet of dat, uh, of dat kan want dit is allemaal heel erg nieuw en heel erg vers natuurlijk ik heb er ook nog niet over gesproken met uh, uh, uh, met, met Corbakker of met, zijn, met wie dan ook kijk we hebben nog een, een datum open in maart ja. in, in maart hadden we nog geen concert geprogrammeerd en, uh, ja, misschien wel intuïtief van. Er zou wel eens iets kunnen gebeuren. Uh, Jean-Louis heeft dat uh, niet gedaan. En die heeft daar uh, die heeft een voorzienende blik gehad. Want die zei toen de tijd al. Voor toen we gingen programmeren ja. in september. Van nou laten we die maar open houden. Want misschien hebben we dat wel nodig. Als een, ja, een soort van overloop of zo. Of hoe je het maar noemen wil. Ja, ja. Ja, misschien dat we. Maar dat kan ik nu niet zeggen. Dat zal dan in de loop van de week wel duidelijk worden. Misschien kunnen we dat concert van 12 december, wat er nu niet doorgaat... Uh, zo in één keer overzetten naar uh, begin maart. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan kan iedereen behouden gewoon zijn, uh, zijn kaartje... of althans zijn reservering, ja. die betaald is. Maar ik heb geen idee of dat nog een vrije dag is voor... Uh, Bokko Bakker V. Klaassen. Of, ja, ze, of ja. zij dan ook kunnen. Ja. Ja. Want dat is wel een eerste ja. vereiste. Ja, dat zal zeker zijn. Er zullen wel meer concerten moeten verplaatsen, denk ik, uh, in deze periode. Ja, ja waarschijnlijk, wel, waarschijnlijk wel. Dus we gaan dat uh, uh, volgende week eens uh, even inventariseren wat kan. Ja, en als dat niet kan, uh, ja, dan gaan wij iedereen uh, keurig netjes uh, het, gereserveerde, uh, het geld wat ze hebben betaald om te reserveren, gaan we allemaal keurig netjes terugstorten. Ja. En, en ja, dat hebben we natuurlijk al een paar keer helaas moeten doen. Maar goed, dan doen we dat nu ook. Dat is wel een hele plus allemaal natuurlijk. Niet, allemaal niet zo'n ramp. En dan maar hopen dat we in januari, uh, met het concert van uh, Rebecca Lobrie, dat dat wel doorgaat. Want ja, daar, daar zitten we nu ook op. 80 reserveringen. En in februari, uh, uh, uh, André vrolijk, uh, 130 man, uh, volle bak uitverkocht. Ja, nou ja, in maart weten we dat nog niet, dus dat wachten we af. Ja, uh, uh, en en, en. De twee maanden daarna gaat dat ook ontzettend snel, dus ik hoop van harte dat we het uh, per 1 januari uh, allemaal, uh, dat het allemaal weer kan. Ja, je uh, komt meteen naar de persconferentie zitten kijken, begrijp ik. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar aan de andere kant, natuurlijk, we snappen het ook wel. Ja. Gezondheid is natuurlijk vele malen belangrijker dan een, uh, dan een middag muziek luisteren. En, ja. en, en nou. zo, zo, zo werkt dat. Uh, ...dan ga je middag muziek luisteren... ...en vervolgens hoor je twee weken later... Dat er, ...dat er een aantal mensen niet meer leven. Nou, veel plezier met je muziek luisteren dan, zou ik zeggen. Dat is ook wel dat weer dat... zo. Maar aan de andere kant, muziek is natuurlijk wel uh, vitamine voor de ziel, hè? Ja, ja, dat is zo, dat is zo. Maar we moeten er niet ook niet teveel... Uh, ...we moeten er wel rationeel naar kijken, vind ik, hoor. Ja. En als het, uh, als het niet kan... Dan is het jammer. Dan, ja. uh, dan kan het niet. Uh, helaas. In ieder geval nou, veilig. We, dit, uh, we moeten dit even uitzitten met z'n <tie> allen weer. Weer. Ja. ja. En uh, laten we maar niet met vingers gaan wijzen. We moeten dit eventjes uh, uitzitten. En dan hoop ik dat het, weer, uh, dat het weer beter wordt. En dat we door kunnen gaan uh, met hetgeen wat we, wat we graag willen. Uh, goede concerten en iedereen een plezierige zondagmiddag uh, bezorgen. Nou, daar gaan we helemaal dat, voor. Gaat het om. En uh, nou ja, dan, dan hoop ik dat het uh, gaat lukken met het verschuiven. Zodra er nieuws over is, dan uh, nodigen we je natuurlijk weer graag uit in de uitzending om dat uh, te berichten. Ja, zeker. zeker. Maar ja, ik, ik zou wel tegen iedereen willen zeggen... Uh, uh, hou even. We gaan hier natuurlijk nog wel even een nieuwsbrief over maken. Ja. Dat we weer rond gaan sturen aan iedereen om op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Ja. Maar hou vooral even goed de site in de gaten. Want daar kunnen we natuurlijk het snelste, het snelste opzetten. Facebook, uh, noem maar op allemaal. Zodra we weten uh, wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen, dan gaan we dat via allerlei uh, kanalen uh, uh, de boze buitenwereld insturen. Nou, dan zien we je in ieder geval of horen in ieder geval weer bij uh, Morgens Antwoord. Uh, ja, ja, ja. Om het uh, goede nieuws dan weer te delen over de ja, nieuwe programmering. Ja, ja dat, uh, dat hoop ik, uh, dat hoop ik van harte, hoor. Nou. In ieder geval uh, jullie uh, allemaal daar een uh, goed weekend en uh, blijf gezond. Dank je wel. Uh, heel veel succes met het uh, aanpassen van het programma. En uh, ja. tot binnenkort waarschijnlijk. Kom goed, Roy. Dank dag Dankjewel. Veel plezier allemaal. Dank je. Dag. Jo, dag, dag. En we hebben dubbelgenoten van heerlijke muziek, Orkestemanoevers in the Dark... met If You Leave en Cheap Trick by Surrender. En over Cheap Trick, ja, er is ook heel veel goedkoop afval in de zee en overal. Uh, en daar gaan we nu over praten met Rogier de Nijs. Goedemorgen. Goedemorgen, Rogier. We hebben ja. elkaar een hele tijd geleden al eens een keer eerder gesproken, volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, en uh, de luisteraars weten dat vast niet meer. We hebben ook vast een heleboel nieuwe luisteraars. Dat hopen we. Uh, dus vertel eens even over um, uh, Beat Plastic Waste, wat dat is. En natuurlijk over de presentatie van de actie die jullie gedaan hebben... nog net voordat de persconferentie plaatsvond. Ja, uh, nou, misschien daarop inhakend uh, dat laatste uh, zo meer... Maar we hebben in vijf verschillende bibliotheekclusters, waaronder Zuid-Kennemerland in, in Noord-Holland, hebben we een project gedraaid, Beat Plastic Waste, en hebben we een aantal workshops verzorgd. We hebben video samples gemaakt van mensen die een klap gaven op plastic afval. En dat heb ik allemaal geknipt en geplakt en daar heb ik een beat van gemaakt. En we hebben afgelopen donderdag in Haarlem hebben we een mooie voorstelling gegeven met een Um, eerste gedeelte, wetenschappelijk gedeelte, van Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. En de tweede helft een voorstelling gespeeld, Soundtrack of the Plastic Age. En dat heb je gedaan, uh, als ik het goed gelezen heb, met allemaal instrumenten die gemaakt zijn van uh, plastic afval. Ja. ja, dat klopt. Ik ben uh, al een jaar of zeven bezig met uh, muziek maken met plastic afval instrumenten die ik zelf heb gemaakt afval komt dan van heel veel verschillende plekken. Maar uh, ja, ik, ik wil er daar iets mee doen om uh, de zeggingskracht uh, van muziek eigenlijk. Uh, van die muziek, ja, om daar iets mee te doen. En zeggen mensen niet van. De, oh, maar dan hebben we eigenlijk geen afval meer. Kijk, je kunt er prachtige instrumenten van maken. Blijf het maar gewoon weggooien. Ja, ja, was het maar zo, hè? Ja. Nee, ik weet het niet. Maar ik ben altijd bang uh, dat mensen heel snel denken: oh, dan is, dan is het opgelost. Nou, ik denk, ik, denk, ik denk het niet. Als mensen dat zien, denk ik dat niet. En ook in de voorstelling die, uh, die ik heb ja. gemaakt hier voor het project, uh, dat is eigenlijk een, een, een installatie. We staan op een, een, afval van, een, een, een eiland van plastic afval waar beelden overheen worden geprojecteerd. En die beelden die vertellen eigenlijk samen met de muziek een, ja, een verhaal, een, een landschap waar mensen zelf over, uh, over wat kunnen vinden. Oké. Okay. Nou, en nou de organisatie Beat Plastic Waste. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de Beat Plastic Waste is eigenlijk het project bij de bibliotheek. Ja. En dat is eigenlijk mijn, mijn slogan, mijn missie, omdat ik natuurlijk drummer ben. Um, zocht ik naar een, naar een naam daarvoor en uh, ja, ben ik bij Beat Plastic Waste uitgekomen. Beat is dan natuurlijk uh, uiteraard dubbelzinnig bedoeld. Ja, Natuurlijk is dat dubbelzinnig bedoeld, want ja, jij, sp ja. jij speelt mooie beats en uh, je wilt het uh, bestrijden. Ja, ik, ik, ik wil daar iets mee doen en vanuit, ook vanuit mijn talent. Uh, als uh, zijnde muzikus, maker, componist, denk ik dat ik... Uh, ja, als ik me daarop zou richten, dan, dan zet ik mijn talent daarvoor in. Dus ik denk, um, dat voelt enerzijds heel erg goed om dat zo te doen. En ik denk ook als iedereen ook meer uh, bij, uh, bij zichzelf blijft... En, Um, ja, vanuit je eigen talent daar een bijdrage aan levert, dan denk ik dat dat het, uh, het meest effectief ook is. Ja. Um, deze actie, die is er weer. Zes bibliotheken, zei jij, uh, plaatsgevonden? Uh, vijf bibliotheekclusters, dus onder andere bij Zuid-Kennemerland. Ah. Zuid-Kennemerland heeft dan natuurlijk een aantal uh, bibliotheken onder zich. Ja. En de rest uh, hebben we in. Uh, we hebben er vier in Brabant, of eigenlijk drie in Brabant gedaan. Aanstaande woensdag zou eigenlijk de afsluiting zijn in, uh, bij Bibliotheek de Kempen. Maar ja dat, uh, ja, dat vrezen we dat dat niet toe kan gaan. Nee, nee in deze uh, omstandigheden uh, wordt het weer heel erg moeilijk natuurlijk. Ja, ja en dat is natuurlijk heel jammer. Omdat we, die projecten die duren ongeveer allemaal een, een paar weken. En we zouden eigenlijk dus woensdag de afsluiting bij Bibliotheek de Kempen hebben. Maar ja, dat, uh, dat staat voor s'avonds gepland. En dat uh, zoals we inmiddels weten... Uh, ja, gaat er na vijf uur uh, s'avonds niet zo heel veel meer gebeuren. Nee, helaas uh, denk ik dat we daar inderdaad mee te maken hebben. Hey, in Zandvoort was er een, uh, een event uh, op de twintigste, van twee tot uh, half vier? Uh, ja, we hebben een aantal workshops dus ja. verzorgd, waaronder ook in Zandvoort. Um, en daar, uh, ja, daar zijn onze uh, workshopsleiders naartoe gegaan. En die hebben met, met jongeren, hebben daar... Uh, hebben dan een workshop, soort met soort workshop met uh, plastic afval. Dus daar, die zijn daar druk mee bezig geweest. En oh, hebben Ze hebben ook allerlei video-samples gemaakt. Ook uh, het uh, BNW van Zandvoort heeft meegedaan. en heeft uh, plastic afval bij elkaar verzameld. en daar een klap op gegeven. En die hebben ook uh, zo'n loop uh, gemaakt. Oh ja, met zo'n muzikale burgemeester als wij hebben. Uh, is, dat, uh, is er ongetwijfeld iets leuks uitgekomen. Ja, zeker. Dat kunnen de mensen ook allemaal terugvinden. ...op de website beatplasticwaste.com... ...en dan is er een aparte uh, tab... ...die heet Beats... ...en daar staan eigenlijk al de beats op... ...die we hebben gemaakt... ...en een beat is eigenlijk zo'n kort filmpje... ...een, een TikTok-achtig filmpje... ...en dat zijn al die ritmes... ...die uh, mensen dus eigenlijk zelf hebben gemaakt... ...met een beetje hulp van, uh, van mij... ...en uh, en de video-editor. En vertel eens... Uh... Hoe ben je nou precies gekomen om dit zo uh, allemaal te doen? Want je bent natuurlijk uh, componist, muzikant. Uh, maar als je dit zo bekijkt, is dat niet gewoon maar een, een projectje erbij. Het is, het is bijna gewoon een, uh, een dagbesteding. Ja, dat is het ook. Um, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is de, het meest korte antwoord wat ik je kan geven. <laughs> dat hoeft niet kort worden. Het is een radioprogramma, praatprogramma, dus je kunt het rustig vertellen. Nee, ja, dit is wat, en wat ik net zei, um, ik, ik ben eigenlijk sinds 2014 ben ik hier al mee bezig. Um, iedere keer weer nieuwe projecten gemaakt. Ik ben eigenlijk begonnen met een heel groot drijvend vlot van plastic afval op, een, uh, op het water. Tijdens, een, uh, tijdens de Bosparade, het was in Den Bosch, een, parade op, een kunstparade op het water met allerlei kleine en grote drijvende objecten. En daar ben ik eigenlijk mee, mee verder gegaan. En ieder ja, onder zoveel tijd weer iets nieuws uh, gemaakt en gedaan. En nu was het hier voor tijd. En hebben dus ook die... Ja, eigenlijk, die slogan statement... eigenlijk mijn missie uh, een naam gegeven. En dat is Beat Plastic Waste. Ja, dat brengt je natuurlijk. Uh, brengt je het je ook op al die locaties die meedoen? Of... Wat zei je? Bre brengt het je ook naar al die locaties die meedoen? Kom je dan ook inderdaad steeds op allerlei verschillende plekken... om met jongeren naar die workshops te kijken... en dat soort dingen? Ja, ja zeker. Ja, we komen dus nu... Um, ik heb met, met dit, dit soort voorstellingen hebben we ook in Duitsland gespeeld. Dus ook over de grenzen uh, zijn we bezig. En dus ja, je komt op heel veel verschillende plekken. En wat eigenlijk een mooie bijkomstigheid is, is ik heb eigenlijk een decor met plastic afval natuurlijk. Waarin wij staan. En dat decor, dat, ja, dat groeit, uh, groeit ook. En eigenlijk kunnen de mensen in dat decor uh, dingen gaan terugvinden van voorgaande projecten ook. Dus we hebben uh, de afgelopen donderdag bij de voorstellingen was. Uh, Iemand van de Stichting de Noordzee erbij en daar hebben we ook okay. wel eens een project mee gedaan. Een afsluiting van de Beach Cleanup Tour, wat eigenlijk in Zandvoort altijd uh, plaatsvindt. Yeah. En van die Beach Cleanup Tour daar zijn natuurlijk heel veel plastic afval wat ze ook bewaren en waaronder de visnetten, die, uh, daarvan kun je daar iets van terugvinden in ons decor. Dus als je dat bekijkt, is, hey, die visnetten. Dus zo heeft eigenlijk ieder. Um, ja, ieder onderdeel van, van het decor heeft een, heeft een, uh, heeft een verhaal. En, en, en ook dus de instrumenten ook, dus als je mij vraagt van, nou, waar komt dat wat aan, dan kan ik je daar overal, uh, overal iets van vertellen. Ja, dus eigenlijk is het een, een levend decor wat zich verder uh, uitgroeit en ontwikkelt. Ja, zeker. Ja. Dus je ziet daar uh, Emmers uit een restaurant uh, uit Berlijn, waar ik lang heb gewoond. En die krijgen altijd een hele hoop emmers om hun uh, peppers... Uh, de pepperoni die is daarin verwerkt. En ja, daar houden ze een paar van over... maar de rest wordt bij hun afval. Het is natuurlijk doodzonde. Ja. Dus, ja, dus ze mij, zij bellen mij altijd op van... hé, hey, ik heb weer een hele hoop plastic emmers. En dan kom ik die ophalen en dan maak ik ze schoon. En dan stapel ik ze bijvoorbeeld op elkaar. En dan krijg je verschillende toonhoogten. Hè? Dus hoe, langer, hoe hoger eigenlijk dat torentje wordt van die emmers... hoe lager je toon moet. Ja, interessant. Ja, heel, heel apart. En uh, hoe groot is jullie organisatie? Hoeveel mensen doen daaraan mee? Um, ik ben eigenlijk de aanjager, de initiatiefnemer. Ja. En per project kijk ik eigenlijk naar ja, hoeveel mensen ik daarvoor nodig heb. En dat is wel een vast clubje waarmee we dat doen. Dus een aantal vaste spelers waarin we wisselen. Nu hadden we een wat kleinere voorstelling met twee spelers... waar ik zelf in heb gespeeld. En mijn compaan Sjaak uh, van Dam. Maar aan de, aan de achterkant is... Ja, waar een aantal andere mensen nog werkzaam, een, een productieleider, um, we hebben iemand die uh, de website bijhoudt, uh, ontwerpen maakt van flyers, uh, technici, dus ja, daar zijn wel wat uh, mensen bij betrokken, maar allemaal uit een vast clubje waarmee ik uh, graag, uh, graag werk. Het is wel een heel erg mooi project en dit is dus nu in de afrondende fase eigenlijk. Uh, en dan is natuurlijk meteen de vraag, uh, het einde van het jaar nadert wat zijn de plannen voor 2022? Nou, ik hoop heel uh, ja, van harte dat we volgend jaar weer een ronde uh, langs bibliotheken kunnen doen. En er zijn nog genoeg bibliotheken in Nederland. Ik wil dat ook heel graag in de bibliotheek doen. Omdat dat de omgeving is waar ja, de onafhankelijke kennis van dit thema aanwezig is. Dus als mensen echt iets erover willen weten, vrij van uh, com commerciële inmenging, dan moet je eigenlijk gewoon naar de bibliotheek gaan. Yeah. Of ja, nog beter, er is ook een medialijst samengesteld. Die staat op de website beatplasticwaste.com. Daar zijn natuurlijk boeken voor jeugd en volwassenen, maar ook andere mediavormen, podcasts, documentaires. Maar als je naar die boeken gaat, dan kun je er iets over lezen. En je kunt hem ook meteen bij je eigen bibliotheek reserveren. Als je je postcode ingeeft, kom je daar gelijk bij uit. En dan kun je zo'n boek ook lenen. Nou, dat klinkt uh, uh, heel goed. En is, we gaan er in ieder geval dus vanuit kunnen gaan. dat je volgend jaar uh, uh, weer in zo'n antwoord met het project bezig bent. Uh, en met de bibliotheken van Kellemeland. Ja, nou ja, we gaan het zien. En ja, laten we hopen dat we, dat we iets kunnen doen. Maar aan de andere kant. Uh, ik zoek toch altijd wel weer manieren waarop dingen wel kunnen. Dus dat is ook. Uh, ja, ik denk het, het, het. hetgene wat we moeten kunnen do moeten doen, denk ik. We zijn creatief en we moeten kijken naar mogelijkheden die ja die wel kunnen ondanks uh, ondanks maatregelen ja nou, ik hoop dat het uh, gaat lukken want uh, het probleem met alles plastic is natuurlijk nog niet opgelost in deze wereld nee nou ja sterker nog natuurlijk we kunnen natuurlijk we strijden nu tegen corona maar als we ja, stel dat we corona hebben verslaan dan zitten we nog met een wereld die uh, ja die sterk vervuild is natuurlijk en ja ik denk dat we nog uh, genoeg hebben om voor te vechten ja ik denk dat we ook eens kunnen gaan nadenken over biedt uh, mondkapjes <laughs> nou, ik hoor het al. Je, je kunt met ons mee volgend jaar. Ja, ik vind het... Uh, we, we wonen hier in het prachtig zandwoord, Midden in een natuurreservaat aan alle kanten. Uh, ja. De zee aan de ene kant... en twee reservaten aan de andere kant. Uh, in een mooi beschermd natuurgebied. En dan zie je echt wel het, de consequentie van... Uh, het niet omgaan met het milieu. Ja, nou... Ik, ik, denk, dat je, hè, je, ik denk dat je een punt aanhaalt... van dat de consument... Uh, daar invloed natuurlijk op heeft. En dat de consument... Uh, ja, ook vervuilend gedrag laat zien. Maar ik denk dat we vooral niet moeten vergeten dat uh, er heel veel plastic afval ook... om het een beetje plat gezegd bij ons de strop wordt geduwd waar we niet om hebben gevraagd. En ik denk dat dat ook heel erg is. belangrijk is dat we dat gaan aanpakken. Oké, okay. nou dat was heel erg fijn. Dankjewel voor uh, uh, je bijdrage in deze uitzending. Uh, ik zal de mensen nog even aanraden. Ga kijken op www.beatplasticwaste.com of naar de uh, Facebookpagina van Beat Plastic Weest. Um, en dan waarschijnlijk tot volgend jaar bij het volgende project. Ja, nou laten we het hopen. En uh, dankjewel voor de aandacht en veel succes uh, met de uitzending. Dankjewel en een fijn weekend. Ja, jullie ook. Doei. Dag. Dit was speciaal voor Hans Rijmers. Johnny Hates Jazz, want het lijkt wel of Corona Jazz heet... met Shattered Dreams. Uh, we gaan nu even kijken wat we in de tweede uur gaan doen. En dan uh, gaan we dan nog een heerlijk stukje muziek luisteren. In het tweede uur hebben we Angela van Veldhuizen... Uh, over hoe het wat met de voedselbank ervoor staat... en wat we kunnen verwachten met de komende winter voor de boeg. Uh, een koude winter waar we al een hoge gasrekening krijgen... dus de voedselbank zal waarschijnlijk meer dan nodig zijn... Aansluitend gaan we praten met Simone Keizer, Simon Keizer, excuseer mij... namens de Dutch Grand Prix... Uh, over hoe het is gegaan met de verkoop van de kaarten... voor de Dutch Grand Prix in 2022. Want ons prachtige circuit in Zandvoort... zal natuurlijk weer bezocht worden door honderdduizenden mensen... en door honderden miljoenen in de wereld worden bekeken. Uh, dus daarover ook meer in het volgende uur. Uh, dat spreken we ook nog met Peter Tromp. Uh, Peter Tromp gaat uh, als heel veel functies uh, vervult hij in Zandvoort... en gaat praten over verschillende onderwerpen. De algemene ledenvergadering van de OVZ... en gaat praten over het nieuwjaarsconcert, de verlichting... Uh, en ook nog een reactie geven namens de ondernemers... naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag... waarmee onze minister-president heeft bekendgemaakt... dat alles om vijf uur moet sluiten behalve de essentiële winkels. Dus... Uh, dat is allemaal heel erg pijnlijk voor de ondernemers en heel erg pijnlijk voor de inwoners en heel erg pijnlijk voor de toeristen. Dus Peter Tromp gaat daar ongetwijfeld een aantal dingen over kunnen vertellen. We gaan inmiddels uh, luisteren naar een uh, mooi stukje muziek voordat we de uitzending uh, uitgaan. Uh, en dan zie ik u, hoor ik u in het volgende uur graag weer terug. En mocht u ondertussen nog even denken: van, wat uh, hoest die meneer af en toe? Hij heeft geen corona. Drie keer getest. Twee keer gevaccineerd. Uh, maar ik heb wel gewoon een normale verkoudheid. Dat kan ook nog gebeuren. Uh, dank u wel en tot straks. You can ever be done. Met op zijn kruin De auto van de buurman wil niet aanslaan Alle meren liggen dicht toch in zicht kleed je warm aan Winter is tintelende handen Zijn kachels die hard branden En bloemen op de ruiten Winter is die wade vorst En er verzoekt het vorst. Het sneelt, kom op Het sneelt, kom op Snel, kom op naar buiten Je schokken aan in bed, in de vorst verlet De melkman, zijn snor is tijd bevroren. Kinderen op een slee gaan met een rotgang naar beneden Die moet je nu niet storen De gordijnen gaan vroeg dicht, maar de herfstboom die verlicht. Vrouw lief in haar nieuwe nachtcreatie ze zijn getegenstaat op dien, en wie niet weg is is gezien. Is de winter geen sensatie? Is de winter geen sensatie? Oh, winter is lintelende handen, zijn kachels die gaan en bloemen op de ruiten. Winter is 15 graden frost en er is soep met vorst. Het sneelt kom op, het sneelt.